12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we hebben even contact met de jemenitische Hint Alerjani... die het filmpje van de twee ontvoerde Nederlanders wereldkundig maakte. Verder een mediaforum met Hadassa de Boer en Pieter Klein. Nu het NOS Journaal, Jan van den Putten. Goedemiddag, oud-minister Bot over de ontvoering van die Nederlanders in Jemen. Zorg levert 1 miljard extra in... en Nederlandse gemeenten verwachten veel meer binnen te krijgen aan toeristenbelasting. Vandaag is er zon, er zijn ook sluierwolken, het wordt zomers warm, 24 tot 27 graden en op het strand staat wind van zee. Ook de rest van de week blijft het zomers, alleen vrijdag en zaterdag is het wat minder warm. De in Jemen ontvoerde Nederlanders Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen vrezen voor hun leven als de Nederlandse regering en de ambassade niet in actie komen. In videoboodschap op internet zegt het echtbaar dat er snel iets moet gebeuren. Deze mensen zijn gewapend. Als er niet over tien dagen iets, een oplossing is gevonden, dan zullen ze ons doodschieten. De Nederlanders werden begin vorige maand ontvoerd in de jemenitische hoofdstad Sana. En wie daarachter zit, is niet bekend. En het is ook onduidelijk wanneer die video is gemaakt. Ik praat verder over die zaak met oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft zelf als minister ooit met een ontvoeringszaak te maken gehad. Metaalt ja, dat klopt. Ja. Welke was dat? Dat was uh, met uh, de heer Erkel, die ontvoerd was uh, in uh, Dagestan, uh, een Russische provincie. Althans, ja. een gebied dat uh, aan Rusland grenst. Ja. Wie bel je dan als je hoort van zo'n uh, zaak? Uh, je belt uh, om te beginnen natuurlijk met je eigen ambassade... Uh, je houdt contact uh, waar mogelijk uh, met de autoriteiten van het land uh, wat verantwoordelijk is. In dit geval natuurlijk uh, Moskou. Uh, en uh, je wordt uh, zelf vaak gecontacteerd door uh, zogenaamde bemiddelaars. Uh, die beweren dat ze de mogelijkheid hebben om met ontvoerders te onderhandelen in jouw naam. Uh, daar moet je natuurlijk vreselijk mee oppassen. Uh, want je weet nooit of dat bona fide uh, bemiddelaars zijn of mensen die er een slaatje uit hopen te slaan. En ook direct met de ontvoerders praten? Dat kan niet. Dat kan niet. Er zijn twee gouden regels voor een regering. Je onderhandelt niet met de ontvoerders. En op de tweede plaats, je betaalt geen losgeld. Want zou je dat wel doen, dan creëer je een geweldig precedent... en breng je eigenlijk het leven van heel veel Nederlanders in het buitenland in gevaar. Omdat als eenmaal bekend wordt dat een regering betaalt en onderhandelt... Dan is het van de en dan zijn er vele gelukzoekers die denken: laat ik het ook maar eens een keer proberen. Wie weet hoeveel miljoen ik er nog uit kan slepen. Nou, zeggen uh, Spiegel en Berendse in die videoboodschap: ja, er gebeurt niks. De regering en de ambassade komen niet in actie. Hoe denkt u daarover? Nou, ik weet uit ervaring en ik heb natuurlijk soortgelijke gevallen meegemaakt: uh, dat je uh, buitengewoon actief bent. Ik bedoel, zowel. ...op de ambassade, als hier in Den Haag... ...waar meestal een, onmiddellijk een kleine werkgroep wordt gevormd... ...bestaande uit uh, mensen van het eigen ministerie die de contacten onderhouden... ...mensen van veiligheidsdiensten, uh, waar nodig andere ministerie... van andere organisaties die erbij betrokken zijn. Uh, en dan uh, tracht je dus op de eerste plaats natuurlijk een, een beeld te krijgen van, van de situatie... Je tracht na te gaan of de zogenaamde middelaars of diegenen die zich tot je wenden, of dat bona fide mensen zijn in die zin dat je daar zaken mee kan doen. Dan bekijk je de eisen en dan volgt er over het algemeen een onderhandelingsproces. Maar dat moet natuurlijk in alle stilte gebeuren. Ik bedoel, dat kan je niet aan de grote klok hangen, want anders is het bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Is het ook te zeggen hoe snel zo'n zaak dan opgelost kan zijn? Want er wordt een deadline genoemd, kennelijk, van tien dagen. We weten niet hoe oud die video is, maar... Nee, kijk, uh, dit is het bekende pokerspel. Uh, dat hebben we ook in andere gevallen gezien. Uh, er wordt uh, natuurlijk door zo'n groep... worden er op deze plaats ijs op tafel gelegd. Die zitten ook een beetje in hun maag met uh, twee van die uh, uh, gegijzelden willen uh, daar dus snel vanaf, willen snel het geld uh, beuren... of willen snel bepaalde andere concessies uh, binnenhalen. Dus uh, je krijgt uh, vervolgens het, het spel van kat en muis. Uh, ik zeg dat ik zo over tien dagen zal doodschieten. Uh, nou, dan zeg je, ja, ik moet toch nog eens even heel hard nadenken... want de eisen die u stelt zijn heel moeilijk... want daarmee of daarbij heb ik de hulp in dit geval van de Jemenitische regering uh, nodig... en die wil ook niet erg. U hoeft niet te twijfelen aan mijn goede wil. Enfin, je krijgt dan vervolgens dat spel... Uh, over de hoogte natuurlijk uh, van uh, eventueel losgeld. Uh, over de omstandigheden waaronder. Je moet uh, vaak rekening houden met uh, de regering van het land uh, waar zo'n ontvoering heeft plaatsgevonden. En... Als die niet wil meewerken, ja, dan uh, wordt het allemaal veel moeilijker. En dat alles is nu gaande, uh, zegt u? Ja, je ja. kan één ding kan je zeker van zijn. Uh, te zeggen, te, uh, er wordt achter de schermen natuurlijk heel hard aan dit soort dingen gewerkt. Uh, er is geen sprake van uh, dat hier de ambassade of het ministerie of wie dan ook uh, nou ja, de zaak op zijn beloop laat. Dit is te ernstig en uh, iedereen is daar uh, natuurlijk uh, diep van de zoals dat destijds ook het geval was. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot, dank u wel. 1 miljard euro per jaar moet het minister Schippers jaarlijks op gaan leveren. Het doel van de afspraken die de minister vandaag heeft gemaakt met zorgverleners, verzekeraars en met patiënten. Verslaggever Marcel Bril in Den Haag, dat is nog vers nieuws. 1 miljard per jaar. Heb jij al kunnen lezen hoe die uh, plannen eruit zien? Hoe wil de minister dat gaan doen? Ja, door simpelweg uh, minder uit te gaan geven als overheid. Die uitgaven in de zorg die blijven maar stijgen. Dat mag ook best, maar wel moet dat in toom gehouden worden... is de trend van de afgelopen jaren. Anders wordt het voor ons allemaal gewoon veel te duur om zorg te houden. En in het regeerakkoord was al afgesproken... dat die groei jaarlijks tussen de 2 en 2,5 procent mag zijn. Maar nu mag dat vanaf... 2015 maar 1% zijn. En dat betekent een flinke opgave voor ziekenhuizen, huisartsen en GGZ-instellingen. Want die moeten gewoon goedkoper gaan werken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, minder uitgeven, goedkoper werken. En was het makkelijk om dat akkoord uh, te bereiken? Nee, dat uh, heeft wel een aantal weken onderhandelen gekost. Ze zijn ook al een hele tijd bezig. Want twee jaar geleden werden er ook al allerlei hoofdlijnenakkoorden uh, afgesloten. En dit is een aanscherping uh, daarvan. Dus dat betekent ook als je je afvraagt van nou hoe gaan ze dat dan doen, die uh, zorgverleners? Dat zijn allemaal uh, afspraken die nu aangescherpt worden, die al ingezet werden. Bijvoorbeeld mensen die geen spoedeisende hulp nodig hebben. Die moeten niet door medisch specialisten geholpen gaan worden, maar door huisartsen. En niet in elk ziekenhuis worden nog alle complexe behandelingen meer gedaan. Daar worden dan een paar ziekenhuizen voor aangewezen. En als het dan goed is, gaat dat allemaal uh, geld uh, opleveren, omdat het dan effectiever is. Ja, en of dat in de praktijk ook daadwerkelijk zo is, ja, dat moet vanzelfsprekend nog blijken. Maar die partij die geloven in en hebben allemaal dus een handtekening eronder gezet. En verzobering van het basispakket, dat is ook zo'n maatregel. Wat is daarover afgesproken? Ja, eerst zou er 1,5 miljard gesneden worden echt in het pakket. Dus allerlei uh, maatregelen zouden er uitgehaald worden. Ja, dat wordt nu uh, aangepast, zo ik begrijp. Er wordt nog 300 miljoen aan behandelingen uit. Het moet uiteindelijk wel 1,5 miljard euro opleveren, alles, al met al. Maar dat gaan ze doen door behandelingen die er dus in blijven... minder toegankelijk uh, te maken. Dat klinkt allemaal nog vaag. Helder kan ik het niet maken, maar heel veel behandelingen... zullen dus in het basispakket blijven. Maar het is moeilijker om daar dan recht op te hebben. Dat wordt allemaal de komende maanden nog uitgewerkt hoe het precies in de praktijk moet. Nieuwe afspraken dus over die bezuinigingen in de zorg. Marcel Bril, dankjewel. Bij rellen in de Egyptische hoofdstad Cairo zijn afgelopen nacht zeven doden gevallen. En 261 mensen gewond geraakt. Die rellen ontstonden na een week van relatieve rust. Bewoners reageerden kwaad op blokkades die aanhangers van de afgezette president Morsi opwierpen over de rivier de Nijl. En bij een brug kwamen twee mensen om en elders in de stad nog eens vijf. Ja, er komt geen wegenvignet in België. Dat bevestigen verschillende regeringsbronnen volgens de Belgische krant De Morgen. De Vlaamse regering die liep nooit echt over van enthousiasme en nu zou ook de Waalse regering van dat wegenvignet af willen. Correspondent Chris Oostendorp waarom gaat België niet verder met dat Nou, Dat is heel opmerkelijk, want België die zoekt al jarenlang naar een manier... om buitenlandse automobilisten te laten meebetalen aan de wegen in België. Is trouwens ook niet zo gek hoor. Als ik hier de stad uitrijd, zie ik heel veel Nederlandse kentekens. Op dit moment allemaal met een caravan, veel Nederlandse vrachtauto's, Nederlandse toeristen. België wordt echt overspoeld door buitenlandse auto's, niet alleen Nederlanders. Maar die betalen allemaal niets uh, voor de service van het onderhoud van de weg... En daar komt bij de wegen in België liggen er bijzonder slecht bij. Er is veel geld nodig om die op te knappen. Het probleem is alleen, zo'n wegenvignet is blijkbaar niet rendabel. Het levert te weinig op om het onderhoud van de wegen te kunnen financieren. En er zijn bovendien bezwaren van de Europese Unie. Die zagen er een vorm van discriminatie in tussen Belgische automobilisten en buitenlandse. En dus komt er geen, uh, geen vignet in ieder geval. Wat er wel komt, een kilometerheffing voor vrachtauto's. Waarschijnlijk wel, ja. Er moet allemaal nog over besloten worden. Maar waarschijnlijk komt er 1 januari 2016 een kilometerheffing voor vrachtauto's. Daarover moeten de Brusselse, de Waalse en de Vlaamse regeringen eind deze week beslissen. Drie regeringen gaan er hierover in dit land. Het is dus nog onzeker of het doorgaat. Maar hoewel het nog onzeker is, is er nu al wel protest van Nederlandse vervoerdersorganisaties. Want die hebben natuurlijk geen zin om een kilometerheffing te gaan betalen in België.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 Het parcours van City Racing Rotterdam is een flink end ingekort. De Formule 1-wagens rijden dit jaar niet over de Cold Single en het Hofplein. Volgens de organisatie is dat het gevolg van de crisis, want er komt te weinig binnen, te weinig geld binnen van sponsors. Het is gewoon uh, heel moeilijk op het ogenblik. Uh, ja, veel grote bedrijven die uh, normaliter uh, ja, graag meedoen, uh, laten toch... Uh... Ja, ook bij ons een beetje afweten. De auto's vertrekken van het Noordereiland via de Blaak naar het Churchillplein... en dan rijden ze dezelfde weg terug. En dat race-evenement in Rotterdam is op 18 augustus. Judoka Kim Polling heeft tijdens een trainingskamp in Spanje... een scheurtje opgelopen in haar knieband... En dat terwijl eind volgende maand het WK in Rio de Janeiro wordt gehouden. Polling verloor dit jaar nog geen enkele wedstrijd. Ze werd Europees kampioen. En ze is ook een grote favoriet voor de wereldtitel. Kim Polling, goedemiddag. Hoe is het gebeurd? Hoi, ik zet een woord in. Alleen deed ik niet helemaal goed. En ja, toen kon de niet echt mijn kant op en dat was naar binnen. En dat deed hij ook. En toen, nou ja, krak, krak, krak. En toen zat ze mijn binnenband. Je voelde het gelijk. Ja. Nou ja ik, ja, ik wist meteen dat er wel iets was. Want uh, nou ook als ik liep, dan sliepen de dat ik niet wat. Dus ja, het was niet helemaal uh, helemaal goed. Alleen, ik wist niet meteen dat mijn een binnenband was. De fysio de dag Maar goed, toen uh, het was maandagavond gebeurd, toen dinsdag terugvlogen, woensdag had ik meteen en Marie in het AMC. En uh, nou ja, toen zei ze zelf, het is de binnenband. Maar op zich, ja, daar was ik wel blij mee. Want de binnenband, dat is eigenlijk ja, de minst erge blessure die ik kan hebben, eigenlijk wel. En daarnaast is hij ook niet helemaal door, dus dat is ook goed. Dus uh, ja, ik zie het allemaal nog wel uh, ja, rooskleurig in voor het WK eigenlijk. Ja, ga je dat wel redden? Want het WK is al heel snel, eind volgende ja. maand. Het WK is uh, vrijdag ook zes weken. En, maar als ik zie hoeveel ik herstel, en, uh, ja, dan zie ik dat wel ja, goed in. Want uh, vorig jaar heb ik het gehad met mijn andere knie. En wat ik nu al kan in een week, dat kon ik toen nog niet eens in een maand. Dus op zich, ik, uh, ja, ik denk dat het al wel goed gaat komen. Het is natuurlijk even afwachten. En over 2,5 weken moet je weer in het ziekenhuis... En ja, dan is het uit afhankelijk, zoals nu mag ik niet veel belasten, nou, eigenlijk gewoon niet. En uh, ja, dan is het even afwachten hoe het dan gaat. Misschien is het dan zo goed hersteld dat ik wel gewoon meer mag doen. En dan, ja, dan zit ik er nog vier weken voor het WK. Dus ja, ik heb nog wel even tijd, daar ben ik wel blij om. En uh, ja, dus ik denk dat het allemaal goed zal komen. Maar wat betekent dit voor de voor jouw kansen voor de wereldtitel? Want jij wordt genoemd. Ja, nee, ik sta natuurlijk eerst een heel ranglijst. Ik, ik heb dit seizoen nog helemaal niks verloren. Dus ja, ik ben gewoon een groot favoriet. En uh, ja, het is uh, ja, zoals nu, het is gewoon afwacht van Judo. Hè. Zoals voor het EK, toen ben ik ook gebaseerd geraakt aan mijn schouder toen. Toen heb ik eigenlijk maar één Judo-training gemaakt voor het EK. En ja, uh, toen ben ik ook Europees kampioen. Dus ja, mijn voordeel is dat ik niet heel veel judo uh, Judo-trainingen nodig heb om echt goed te kunnen Judo. Hè. Dus ja, dus op dit moment denk ik gewoon dat het allemaal wel goed komt en dat ik gewoon op WK sta en dat ik... Uh, nou ja, het is niet de ideale voorbereiding, maar ja, ik denk dat het allemaal wel goed komt komen. Kim dank je wel en ja. succes. Hé, hey, dank je wel. Oké, okay, dag. Doeg. Het is 14 over 12. Fijn Zwaan bij de ANWB. Ja, over de problemen op de A2 Utrecht Den Bosch. Want ja, daar gebeurde rond kwart voor tien een ernstig ongeluk met een aantal vrachtwagens. De rijbaan is voorlopig dicht van noord naar zuid. De afsluiting is vanaf Knopen Deil tot uh, iets voor Den Bosch. Uh, mensen die nog in de file staan worden van de weg afgeleid. En verkeer vanuit Den Bosch wordt omgeleid vanaf een deel over de A15. De andere kant op, richting Utrecht, is nu de meeste vertraging qua file... vanuit Eindhoven naar Utrecht, tussen de afrit sint michels en de afrit Kerkdril 10 kilometer file. Vertraging loopt op tot meer dan een uur. Alleen de vluchtstrook is beschikbaar. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Waalwijk over de A59 en de A27. En hoe lang gaat dat duren, denk je? Tot ver in de middag, want oh. de ravage moet nog worden geborgen. En daarna moet er nog een technisch onderzoek plaatsvinden. Dus voordat de rijban helemaal vrij wordt gegeven... zijn we echt ver in de middag. Het is te hopen dat het voor de avondspits gaat plaatsvinden. Daar op die A2 bij Kerkdriel. was en Zwaan, dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Minister Schippers gaat jaarlijks 1 miljard euro besparen op zorgkosten. Belgisch wegenvignet voor personenauto's, dat is van de baan. En bij het nieuwe Spijkenisse Medisch Centrum, oude Rubart van Putten... vallen nog eens bijna 140 ontslagen, bovenop de 80 die al bekend waren.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 NCRV. lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de redacties rond nu nog de vernieuwende journalistiek. We bellen zometeen even met Rob Wijnberg, de hoofdredacteur van De Correspondent. In het mediaforum programma maken Hadassah de Boer... en Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. En we kijken terug op Bos en Van den Brink. Gisteravond, Wouter Bos was namelijk de eerste gastpresentator... naast Thijs van den Brink. Knevel is met vakantie. Bos wilde van SGP-voorman Kees van der Staaij weten... wat hij vond van premier Rutte toen die vrijdag over zijn eigen geloof sprak. Ik neem aan dat u een gelukkig man was. Het was in ieder geval een opmerkelijke uitspraak. Uh, eigenlijk net zoals we nu Wouter Bos als presentator zien. Dat is heel bijzonder. <laughs> Dacht ik ook even van, hey krijgen we nu Rutte als dominee? Uh, dat was wel even wennen. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Patrick Maas uit Rijen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws. Alle ogen zijn op dit moment op Jemen gericht... waar journalisten Judith Spiegel en haar man gevangen worden gehouden... door een nog onbekende groep. Gisteravond werd ineens een video van dat stel overal opgepikt. De video werd als eerste verspreid door de jemenitische journaliste Hint Aleriani, Die zegt een vriendin van Judith te zijn. We belden haar vanochtend even om te vragen hoe zij die video op het spoor kwam. Ik vond de video op uh, Facebook. Het uh, published door een vriend, hij is een journalist. And uh, he said, I asked him from where you brought this video. He said from YouTube. And uh, I checked the YouTube, and I found uh, I found it published by someone called The Lion of the Desert. The title was uh, Judith and Her Husband uh, Seeking Help. And uh, uh, the account of the video is uh, it's it's new. It's uh, on the 13th of July, and uh, we don't know anything about who is it or uh, or. Uh, Any about it. Ja, ze kreeg dus een tip van een medejournalist dat er een filmpje op YouTube stond... van de gebruiker Woestijnleeuw. Dat account is speciaal aangemaakt om dit filmpje online te zetten op 13 juli. En verder weten ze niet wie er achter deze account zit of wie het filmpje heeft geplaatst. In de video vertelt Judith Spiegel dat zij en haar man met de dood worden bedreigd... en dat er binnen tien dagen een oplossing voor de ontvoering moet worden gevonden. Volgens deze hint moeten we die bedreiging zeer serieus nemen. Ik weet Judith uh, she's a brave woman. Uh, so when I saw the video, I saw her crying and she looked very scared and very tired and it um, seems that they are not treating her well. So if she's saying that we should help her and uh, publish this uh, in media and uh, people, uh, uh, Dutch people should do something about it, then we should do something about it because we don't know who are they or what they are going to do. We don't know if they are Al Qaeda or they are just tribesmen. Um, well, if they are Al Qaeda, then it's dangerous because they might uh, do that. Thank you. But we we can't uh, we can't just um, uh, ignore it and uh, it's, uh, and just say maybe nothing will happen. Ze zegt: ik ken Judith als een dappere vrouw, maar op de video zag ik dat ze er slecht en angstig uitzag. Dus als zij zegt dat we met dit filmpje uh, dat we dit moeten verspreiden om ervoor te zorgen dat er snel een eind komt aan de ontvoering dan moeten we dat serieus nemen. Als het uh, Al-Qaeda is, dan is deze doodsbedreiging uiterst serieus. Maar we kunnen het ons niet permitteren om te denken... dat ze alleen maar dreigen voor het effect. Er moet iets gedaan worden, zegt dus deze hint en haar jemenitische collega's houden alles wat rond Judith gebeurt... nauwlettend in de gaten, zegt ze. Ze wilde er nog wel expliciet aan toevoegen... dat de Jemenieten zich schamen voor deze ontvoering. Vooral omdat Judith zich altijd zeer positief heeft uitgelaten over het land. Al dus, deze vrouw hint dus. Um, hier in de studio is Giselle van Kan, plaatsvervangend hoofdredacteur van NOS Nieuws. Um, hoe gaan jullie hiermee om? Um, nou... Alles wat deze vrouw net vertelt, dat kan, kan ik niet verifiëren. Daar hebben we ook niet over bericht. Waar we wel over hebben bericht, gisteravond, vanaf gisteravond, is het feit dat dat filmpje uh, online staat. Maar spelen jullie op de achtergrond een rol? Hebben jullie contact met buitenlandse zaken bijvoorbeeld? Ja, we zijn natuurlijk heel bezorgd uh, over Judith en over haar man. En um, dat filmpje is ook voor ons een schok, vooral voor de familie natuurlijk. Maar um, we hebben contact met de familie, we hebben contact met Buitenlandse Zaken... we hebben contact met de andere werkgevers van uh, Judith... want Judith is freelancer, dus werkt ook voor NRC Handelsblad ja. en Elsevier en uh, andere media. En we doen um, wat we kunnen binnen onze mogelijkheden om uh, bij te dragen aan een goede afloop. Ja. Maar daar kan ik niet zoveel over vertellen, meer dan dit. Ja. Maar tot nu toe hebben jullie er eigenlijk geen aandacht aan besteed? Jawel, we hebben er wel aandacht aan besteed. We hebben er steeds over bericht... Oké, okay. ja. ik dacht juist dat er een, een, een policy was om er zo weinig mogelijk nou, aan te doen. Nou nee, de policy is dat we hier uh, uh, in die zin terughoudend zijn... dat we niet voorop lopen met, uh, uh, uh, met de wens om hier nou uh, nieuws over te maken. Maar als het in het nieuws is, dan uh, behandelen we het gewoon als nieuws. En doen jullie nog iets op de achtergrond om haar dan vrij te krijgen? Of, of is het puur uh, volgen wat, wat buitenlandse zaken in dit geval ingeeft? Nee, we hebben contacten en uh, uh, dat is het. Nog, nog wel getwijfeld om dit filmpje uit te zenden? Nou ja, het is uh, ni niet echt. Uh, het is natuurlijk wel... Um, je moet wel een drempel over, want je ziet, uh, je ziet iemand op een, op een uh, manier uh, die niet echt prettig is. Maar um, het is nieuws, dus um, dat publiceren we. Ja. Ja. Heeft dat nog te maken met dat, dat zij in haar oproep ook uh, zegt juist van geven veel rugbaarheid aan? Nee, daar heeft niet zoveel mee te maken. Nee. Nee. Omdat je niet weet onder welke omstandigheden dat uh, is gezegd. Goed, uh, dankjewel dat je hier kwam. Giselle van Kan. Straks in het mediaforum gaan we er uitgebreid over doorpraten natuurlijk. Nederland 3 en 3FM gaan nog meer samenwerken. Dat meldt zendermanager Roek Lips in de Telegraaf. De nieuwe programmering vanaf 1 januari... biedt nog meer mogelijkheden tot samenwerking... tussen de tv-zender en de radiozender. Maar volgens 3FM-baas Wilbert mutsvaas hoeven we niet bang te zijn dat we straks alleen nog maar... 3FM-DJ's op Nederland 3 te zien krijgen. Dat is niet per se de bedoeling. Het is niet de bedoeling om zoveel mogelijk DJ's uh, op tv te krijgen. Het is vooral de bedoeling om... Hetgeen waar, waar we voor staan, namelijk Nederlandse muziek en, en, en nieuwe muziek... wat alternatieve muziek, om die voor het voetlicht te brengen. En daar, ja, daar, daar kan TV heel goed uh, bij helpen. Wilbert Mutsa is de baas bij 3FM. Charles Ramsey, de man die wereldberoemd werd... nadat hij in Cleveland drie vrouwen had bevrijd... die al tien jaar zaten opgesloten, is blut. Ramsey verloor zijn baan als kok... omdat klanten hem continu de hand wilden schudden. Daardoor kwam hij niet meer aan werken toe... Toch vertelt Ramsey in een interview met de Engelse krant The Daily Mail dat hij zijn 15 minutes of fame nooit zou willen opgeven. So going back as far as me being the fame and the whatnot being on television, of course I wouldn't give that up. We only got one shot at life unless you know something else I like don't. Now, go back as far as normalcy, as far as wherever I go, I'm not the topic of anybody's subject. Of course. Andere bronnen zeggen trouwens dat Ramsey vanwege al die aandacht... een beetje naast zijn schoenen is gaan lopen de afgelopen maanden. Hij zou tienduizenden dollars hebben verdiend met publieke optredens... maar dat geld heeft hij uitgegeven aan een dure auto, zeggen deze mensen. Met veel bombarie aangekondigd in maart de correspondent... een nieuw online journalistiek project van oud-NSC Next hoofdredacteur Rob Wijnberg. 15.000 abonnees had hij nodig die 60 euro per jaar wilden betalen... voor online artikelen van mensen als Femke Halsema, Joris Luijendijk... en Jelle Brand Korsiers. Volgens de site gaat de correspondent eind september van start... en abonnees kregen gisteren een mail. De redactie, het elftal, zoals ze het zelf noemen, is rond. Rob Wijnberg, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt een elftal bij elkaar gezocht. Jullie zijn er klaar voor. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb dat lijstje even doorgekeken, uh, want het was een soort, soort berichtje aangekoppeld. Er stonden ook keurig de uh, jaartallen waarin die mensen geboren zijn allemaal bij. Um, en dan kom je tot de conclusie dat de meeste redacteuren tussen de 20 en de 30 zijn. Nou, niet allemaal hoor. We hebben ook een uh, 45-jarige onderzoeksjournalist. Maar dat is een uitzondering, uh, zag ik. Dat, dat is een uitzondering. Ja, we hebben, ik geloof, twee 23-jarigen, uh, een 25-jarige, een 24-jarige. Nee, de hoofdredacteur zelf is uh, 30. Dat ben ik dus. Uh, dus een, een jonge groep. Maar dat komt natuurlijk ook omdat uh, mensen met, die je net noemde, uh, waarmee we, dat zijn, laten we zeggen, niet de vaste correspondenten, cool maar dat zijn de... De freelance-correspondenten, die, die zijn natuurlijk wel wat ervaren en ouder... dus willen we willen wel wat jong talent ook een, een kans geven om uh, daartussen te staan. En wat gaat deze redactie doen? De D's en Thees van Femke Halsema verbeteren... of gaan ze ook zelf uh, verhalen schrijven? <laughs> nou, we hebben een, een eindredacteur, dus de D's en moeten zeker wel verbeterd worden. Uh, ik ga er overigens van uit dat Femke Halsema uh, D's en T's wel goed spelt. Maar um, uh, nee, deze, uh, deze redacteuren, uh, deze correspondenten gaan gewoon zelf... Uh, um, uh, Schrijven. En ze hebben allemaal hun eigen thematieken, en expertises en hun eigen fascinaties. En uh, daar zullen ze zich met name op richten. En de bedoeling is omdat dat ze dan um, uh, kleine dossiers uh, opbouwen over bepaalde onderwerpen. En dus steeds dieper in de materie uh, terechtkomen. En de lezer daarin dus ook als het ware als een reisgenoot in meenemen. Ja. Uh, lancering was eigenlijk in maart. Hè. Je hebt jezelf een maand de tijd gegeven om die uh, 15.000 abonnees te krijgen. Dat lukt al heel snel. Wat ja. is er verder nog gebeurd dan, dan dus die redactie samenstellen? Nou, uh, Het allerbelangrijkste is dat we nu uh, uh, het platform uh, uh, waar het op gaat komen aan het bouwen zijn. Dat is geen uh, uh, uh, sinecure, uh, om het maar even zo te zeggen. Dat is echt ontzettend ingewikkeld. Um, zeker ook omdat we willen alle lezers een eigen profiel geven, dat ze hun favoriete artikelen kunnen bewaren, dat uh, ze moeten ingelogd kunnen blijven, dat is allemaal technisch best, uh, best um, een klus. Dus daar zijn we vooral mee bezig. Dat is ook de reden waarom we uh, eind september uh, pas echt online kunnen, omdat uh, eerder kan zoiets gewoon niet af zijn. Um, en het, uh, uh, voor de rest zijn we gewoon allerlei uh, projecten aan het opzetten die we uh, in september kunnen lanceren. Ja. En op hoeveel abonnees zit je nu? Nou, we groeien nog steeds gewoon gestaagd door. We hadden dus inderdaad na acht dagen um, de, de 15.000 leden. We zitten nu op, als ik het exact wil weten, 19.562. Kijk aan, bijna 20.000. Ja. Yes. En ja. de redactie gaat in Amsterdam zitten. Dat is tegelijkertijd ook wel de kritiek op de correspondent... dat het te veel Amsterdam-grachtengorrel zou zijn. Ja, um, kijk, wij zijn... Dat um, uh, uh, uh, uh, uh, uh, is ook het voordeel van het web. We zijn best wel internationaal georiënteerd. In de zin dat we... Uh, dat heb ik ook in het manifest op de site gezet. Wij, wij doen niet aan binnenland, buitenland. Dus kijk, in een zekere zin, online maakt het nog minder uit waar je zit. Uh, uh, net zo goed dat het niet uitmaakt van waar je het leest. Dan um, is het ook niet echt van belang waar je het maakt. Het uh, gaat vooral om uh, waar je over schrijft, wat je karakter bepaalt. Ik snap wel de kritiek van uh, uh, uh, Gordel, uh, Blank, uh, hoogopgeleid enzovoort. Uh, de journalistiek is nu eenmaal ook een beetje, um, uh, um, uh, uh, uh, nou ja, laten we zeggen... Uh, niet helemaal representatief, zeker als je voor een hoger opgeleid. Publiek, dan, dan krijg je die scheve verdeling al. we doen er wel alles aan om uh, zo divers mogelijk te uh, proberen te zijn, maar dat is helemaal niet zo makkelijk. Um, uh, we hebben ook heel veel commentaar gehad op uh, de mannelijkheid van, ervan. Nou, we hebben nu uh, alweer vier uh, vrouwen erbij. Uh, we zijn te klein om 50-50 te kunnen zijn, zeg maar, dus dat je al, alle uh, lagen en soorten en type mensen kan vertegenwoordigen. Maar uh, als we nou, hoe meer leden we krijgen, hoe diverser en groter we kunnen worden. Vanaf september gaan we het allemaal zien. De correspondent Rob Wijnberg, dankjewel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het Media Archief. 16 juli 1935 is een beruchte dag. Toen werd namelijk de allereerste parkeermeter ter wereld geplaatst. En daarmee werd ook een nieuwe gehate beroepsgroep gecreëerd... namelijk de parkeerwacht. Zender Jorin zag in de Amsterdamse parkeerwachten... een mooi onderwerp voor de docuSop Wielklem Co. In Amsterdam is het onderzoek gebleken dat parkeercontroleurs... nog steeds regelmatig doelwit zijn van verbale agressie en fysiek geweld. Van scheldpartijen voorbeelden te over... Kutbaan. Toch een kutbaan. Ja, jullie zijn gewoon mafia. Mama <tie> ligt dat, geloof ik, ja. Edward. Moet <tie> je een stiekem blijft. kijken? Hoppakee. Stiekem, ja, we doen ja. nogal stiekem. Die nee, auto. doen Ik, hier, die ik, ik al was net binnen wijf. Wijf? Ja, wat dan? Praat allemaal. man. allemaal. Bon, moeten alleen wat op het bommetje staat. 11.38, hoe laat is het? Klootzakken. Meer is het niet. Nee? Maar meer is het niet als klootzakken. Huis. Harry. Godverdomme, neem ik wel mee, die kan ik wel Ja, zeg dat maar. Ah, ja. maar rot jullie toch ook zo? Ja, Steek Steken, toch gewoon een beetje. Nou, het zit zo moeilijk, zo'n sticker in je hond. Ja, dat weet ik ook niet. Hij zegt niks, die klootzak. Is het een spelletje of is het echt? Het is heel echt. Deze mevrouw denkt dat het vloeken in ja. scène is gezet. Nee, nee zo worden wij iedere dag uitgescholden. Ik dacht dat het gewoon een scène was. Nee, nee, het is heel echt. Oh, wat erg. <laughs> Ja, fragment uit 2005, Wielklem en Co. uitgezonden bij toenmalige Jorin. Later hebben ook Veronica en RTL deze serie nog uitgezonden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Hadassar de Boer is programmamaker en Pieter Klein... adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Hartelijk welkom allebei. Eerst even over die correspondent Rob Wijmerg. Hadassar, heb je een abonnement? Nee. Nog niet, moet ik toegeven. Ik, bedoel, ik, ik probeer alles te redden. Ik heb al drie krantenabonnementen. En nu dit ook nog erbij. Uh, ik weet ook niet uh, of ik de tijd heb om het allemaal bij te houden. in deze, Maar inderdaad, dit project dat heeft echt mijn sympathie. Dus ik, uh, ik, het ga, dus ik ga het wel doen. Pieter? Ja. Nog niet, maar het komt wel. Ja. Want ik vind het een leuk initiatief. Ik moet nog ja. zien wat het oplevert. Maar ik vind het leuk. Dus, ja. uh, juich, wat het wat vind je er leuk dan. aan? Waarom vind je dit sympathiek? Nou ja, ik vind het leuk. Verfrissend. Uh, online. Uh, een mensen dat ze bij elkaar verzamelen. Ik uh, ben wel een beetje bang dat het echt veel meningenjournalistiek zal gaan worden. Dus ik hoop dat ze ook nog het andere karakter van de journalistiek, het onderzoekende, dat we daar in een hele eigen vorm iets van zullen terugzien. Ik hoop het laatste. Ik vrees het eerste. <laughs> ja, en dat is dan niet goed, want daar hebben we er al zoveel van, bedoel je? Nou ja, meningen zat. Uh, en feiten en onderzoek uh, hebben we niet genoeg van. En dat hoort bij de, een van de ja, dat is een kernfunctie van de journalistiek. En ik zou het ontzettend leuk vinden uh, als uh, de correspondent daar iets nieuws zou laten zien. Ja. ja. De kans is natuurlijk aanwezig dat hij die aangeworven schrijvers zoals zo maar noem ze allemaal hoor dat die dus vooral die meningen gaan doen en dat die kenderredactie dan misschien wat tijd uh, kan krijgen om, om echt dingen uit te zoeken. Nou ja, daar is wel geld voor nodig, dus daarom, dat is ook een reden om lid te worden, want onderzoeksjournalistiek is duur, maar waar ik ook heel benieuwd naar ben, is hoe ze dit dit gaan gebruiken. omdat hè, We gaan het zo meteen hebben over iets anders, over de kranten. Maar dit is natuurlijk echt een nieuwe manier om nieuws te brengen... en om gebruik te maken van dat online. En ik ben, ik ben heel benieuwd hoe ja. ze dat gaan doen. Ik geloof dat, uh, dat uh, Rob Wijnberg ook al heeft gezegd... na in na, navolging na, van de volksrant, die hebben dat van de week bekendgemaakt... Hè, dat ze uh, eigenlijk willen dat het zoveel mogelijk gedeeld wordt... wat er in die kranten staat, want dat is dan tegelijkertijd ook reclame. En uh, Wijnberg vond dat wel een goed idee. Ik, heb dat, ja, ik was in het buitenland vorige week, ik heb dat delen gemist. maar ja, nou ja, dat, dat, is... je, dat je dus, zeg maar, jij leest een artikel in de Volkskrant... en dan ah, je dat, dat je dat verspreiden. Het toch mag ja, ja, precies. Mag gewoon verspreiden, dan hopen zij dat andere mensen denken... hé, hey, dat is een leuke krant de Volkskrant. Ja, ja. delen is natuurlijk prima. Maar uiteindelijk gaat het hier om de vraag... hoe je uh, geld verdient, ook met bedrijven. En dat is de kernvraag. En dat geldt voor iedereen. Voor krant, online, televisie, ja. radio... Platen, albums, muziekindustrie, ja. boeken. Daar gaan, we, daar gaan we inderdaad zo meteen over doorpraten. Ook naar aanleiding van die eerste serie van een, um, ja, een documentaire drieluik. Eigenlijk over uh, hoe het is eigenlijk met de staat van de journalistiek in, in Nederland. Uh, doen we zo meteen in deel 2 van het Forum. Dit is Radio 1. NOS Journaal, Jan van der Putten. Medisch specialisten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, huisartsen en patiëntenorganisaties... hebben afspraken gemaakt om de uitgaven in de zorg de komende jaren flink terug te dringen. Er is een akkoord bereikt met minister Schippers en het terugdringen van de uitgaven moet 1 miljard euro opleveren. Bij rellen in de Egyptische hoofdstad Cairo zijn afgelopen nacht 7 doden gevallen en 261 mensen zijn gewond geraakt. Die rellen ontstonden na een week van relatieve rust. Bewoners reageerden kwaad omdat aanhangers van de afgezette president Morsi blokkades opwierpen over de rivier De Nijl. Het gezonken vrachtschip Baltic Ace is volgens Rijkswaterstaat een bedreiging voor de scheepvaart op de Noordzee en moet worden geborgen. Vermoedelijk duurt die berging twee jaar en kan die volgend jaar beginnen. De Baltic Ace zonk eind vorig jaar na een aanvaring met een containerschip en uh, die Baltic Ace vervoerde 1400 auto's. En van het ingezamelde geld van de actie Helpslachtoffer Syrië, Giro 555, is inmiddels drie kwart uitgegeven. Volgens de samenwerkende hulporganisaties is het geld vooral gebruikt voor de aanschaf van voedsel en spullen voor het huishouden, zoals kookgerei. In totaal bracht de actie voor Syrië bijna 5 miljoen euro op. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Problemen op de A2 zijn nog niet voorbij. Van Eindhoven naar Utrecht staat tussen de afrit Sint-Nichols-Gestel... en de afrit Kerk-Driel 8 kilometer. Er zijn daar drie rijstroken dicht, alleen de vluchtstrook is beschikbaar. Ja, het hangt allemaal samen met een ongeluk wat vanmorgen gebeurde... op de andere rijbaan van Utrecht naar Den Bosch. En daar is de file wel weg, maar het komt ook omdat de weg daar... al helemaal dicht is vanaf knooppunt Deil tot aan Den Bosch. Omrijden kan vanuit Utrecht via de A15. Maar dat kan niet filevrij, want op die A15 richting Gorkem staat inmiddels 5 kilometer file tussen de afritleerdam en knooppunt Gorkem. Elders op de A15 van Gorkem naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Ochten en Dodewaard staat 5 kilometer file. En daar is één rijstrook dicht. Het verkeer van Den Bosch onderweg naar Utrecht... kan overigens het beste omrijden via Waalwijk over de A59 en de A27. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met Hadassa de Boer en Pieter Klein. Gisteren verscheen dus die video van de ontvoerde journalist Judith Spiegel... en haar man Boudewijn Berendse online. Het stel werd begin vorige maand ontvoerd in uh, Jemen. Pieter, je had gisteravond dienst, begrijp ik, bij RTL. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan... toen bekend werd dat die video ineens in het openbaar was verschenen? Nou ja, overlegd. Uh, wat doen we ermee? We uh, kijken, is het nieuwswaardig? Antwoord ja. En vervolgens een paar dingen uitzoeken. Uh, wat weten buitenlandse zaken ervan? Uh, is de familie geïnformeerd, want je wil zoiets niet publiceren... als je al wil publiceren zonder dat de familie op de hoogte is. Daar zijn we bezig geweest. Ik heb nog even contact gehad met uh, mijn kant bij de NOS. Of Marcel Geloof, die zat uh, ergens op vakantie, maar die ja. was erbij betrokken. Om te toetsen uh, of uh, er omstandigheden zijn die wij niet zouden kunnen overzien. Want zij werkt voor de NOS? Voor de... Uh, ja. ja. Uh, en die... Uh, nou ja, waardoor we misschien nog te gehouden zouden moeten zijn bij publicatie. Nou, dat heb ik niet van Marcel gehoord. Dus wij hebben al met al besloten om te publiceren. Hmm. Stel nou dat die familie had gezegd... nou, we hebben toch liever niet dat jullie dit doen. Had je, dan, had je dat gerespecteerd? Uh, dat verzoek is niet tot ons gekomen. Ik weet niet of de familie daar zo in zit. Nee, maar stel dat, bedoel, maakt dat, maakt dat dan iets uit? Want het is natuurlijk, op dat moment is het al overal. Op het internet gaat het dan onmiddellijk rond. Ja, maar je hebt wel een eigen afweging te maken. Als er zo'n verzoek van de familie uh, zou hebben gelegen, dan denk ik dat we daar heel goed over zouden hebben nagedacht. Dat zou dan ook op hebben geduid dat uh, op risico's voor uh, de betrokkenen. Uh, en dat weeg je natuurlijk mee. Ja, ik ja. kan natuurlijk altijd nog iets brengen over het feit dat het circuleert, maar dat de familie uh, niet wil dat je het uitvindt. Dat kan, ja. ja. Ja, maar goed, als je dan de beelden laat zien... dan is dat een beetje hypocriet natuurlijk. Als je dan zelf wel de beelden ook laat zien. Nee, nee, maar dat, dat, dat dan dus ook niet doet. Nou ja, ik zeg het meer omdat je wordt... Uh, je, er werd mij gevraagd, vind je het normaal dat, hè, dat, het, dat het op het journaal komt... dat het uitgezonden wordt. En uh, ik werd er gisteren ook mee geconfronteerd. Want je, je, op Facebook en op, op Twitter... overal zie je opeens dat binnenkomen. En ik, ik, ik had eigenlijk geen behoefte om er naar te kijken. Omdat ik het zo gruwelijk vind. En zo uh, ja, afschuwelijk wat er gebeurt er voor die mensen. Maar ja... Je wil eigenlijk weten wat er, wat er omheen. Hè? De dilemma's, dat, dat is interessant. Want in hoeverre is het echt? Wat kan je vertrouwen? Of wat voor afwegingen worden gemaakt? Want uh, als dat geduid wordt door het journaal... daar heb ik zelf wel in het nieuws. Daar heb ik wel uh, Maar dat is het punt wat heel erg lastig is. van buitenlandse zaken geeft geen commentaar. Het is ook vanuit de journalistiek heel lastig om dat exact te overzien. Ik, ik herinner me zelf een zaak... Uh, de, de fotograaf Joon Oelemans in, in Syrië... Ja. Die, die verdwenen was, dat ik er iets nauw bij betrokken was... Je merkt dat bijvoorbeeld buitenlandse zaken wel heel actief bezig is. Ik weet dat de buitenwereld daar vaak wat anders tegenaan kijkt... maar ik heb de indruk dat uh, men dat authentiek uh, probeert... En je kunt, niet, je kunt het spel niet overzien. Nee. Het smerige onderhandelingsspel over losgeld geld voor gijzelaars. Ja. Maar kun je, kun je daar iets over vertellen dan? Vraag ik me af. Hoe dat, want dat, hè? Als, als leek, besef je dat ja, ja, soms. Als er zo'n vi zo video tot je komt, je beseft helemaal niet in, in ja. wat daar allemaal. We hoorden net in, uh, uh, om twaalf uur we ben Bot, hè, de oud-minister ja. van Buitenlandse Zaken, die daar wel iets uh, in grote lijnen over vertelde, hoe dat dan, uh, hoe dat dan gaat. En. En dat verklaart ook wel waarom zij zeggen van, want Timmermans heeft geloof ik op zijn Facebookpagina ook al geschreven van, natuurlijk zijn we er weer bezig, maar in dit geval is stille diplomatie de beste oplossing eigenlijk. Uh, ja, dat is het standaard antwoord. En het standaard antwoord van buitenlandse zaken is ook altijd... Uh, we betalen geen los geld. Ja. Nou, dat is een begrijpelijke uh, standpunt, vind ik persoonlijk. En het is buitengewoon frustrerend dat alles achter de schermen plaatsvindt... maar ik ben ervan overtuigd dat er wel iets achter de schermen plaatsvindt. Door zowel buitenlandse zaken op ambtelijk niveau... in contacten met ambassade, in de contacten met Jemen. Ik vermoed de betrokkenheid van inlichtingendiensten. Uh, het zou me niks verbazen als er onderhandelaars ook her en der in het spel zijn... Uh, maar het is allemaal buitengewoon precair. Ja. En we horen juist hun allebei in die uh, video zeggen van uh, zoveel mogelijk rugbaarheid. Hè? Maar goed, je weet niet inderdaad onder welke omstandigheden dat dat wordt gezegd. Precies, dat ze dus dat moeten, moeten melden. Ja. Dat zou kunnen. Ja, dat, dat maakt het ook zo'n zo ja, lastig onderwerp. Dat je niet, niet weet wat er waar is. Zelfs een vriendin die zegt dat ze het verspreid heeft. Dacht, ja, is dat een vriendin? Is dat ja. wel echt een vriendin? Je weet helemaal niks. Ja, dat, ja. dat vind ik wel heel moeilijk. Wat vind jij daarvan? We hebben het meisje laten horen. Ja, ja. Twee je kunt het niet beoordelen. Je kunt weet niet wat de voorwaarden zijn. Wordt er 50.000 gevraagd? Wordt er een miljoen gevraagd? Uh, we weten het gewoon niet. En, uh, ik heb vanochtend ook nog wat rondgebeld met wat mensen. En daar leid ik af dat er wel iets gebeurt. En daarvan denk ik, oké, okay, laat maar. En ik, ik snap wat Giselle van Kam hier zojuist zei. Je publiceert wel. Uh, je wil de lead niet innemen. Uh, maar nu het er is, is het nieuwswaardig een berichtje erover. Ja. Maar wel met al deze beperkingen. Dingen die we dus niet weten. Ja. Wat mij overigens wel verbaast is dat ze dan de bron eigenlijk niet echt kunnen achterhalen. Wie dat... He, uit, het is op YouTube gezet. Je zou toch denken dat ze langzamerhand dat alles kunnen terugherleiden waar het vandaan komt. Dat is die, in die in Desert Lion, hè? De, de, de, ja. De, de, ja. Maar ja, wie zit daarachter? Ja. Waar komt het vandaan? Dat, dat, dat verbaast me. Dat ze dat niet kunnen vinden. Mij ook. Ja. <laughs> Nee, is ook zo. Work to do. Um, nog even hoe, de manier, hoe dit dan naar buiten komt. Want dan, vroeger zou dit inderdaad bij een tv-station of iets zijn aangeboden. Die nu inderdaad uh, komt ja. het via, via YouTube naar buiten. Nou ja, je kunt er dus in die zin ook niet omheen bijna. Als, hè, de, je, je krijgt het maar allemaal voorgeschoteld als uh, consument. En... Uh, uh, dan weet je al helemaal niet wat, zonder enige duiding wat je ermee moet en wat je ermee moet vinden. Dus ik vind het heel prettig dat, uh, dat er dan nieuwsrubrieken zijn die er aandacht aan besteden. En de, de, de, ja, zou ik maar zeggen, de, de twijfelachtigheid van zo'n en de, en de duiding, bij, die gegeven, dat ja. die die dat erbij geeft. Ja. Hebben jullie eigenlijk, Pieter, iemand op de redactie die voortdurend dat YouTube afgraast op zoek naar nou ja, dit soort filmpjes uh, enzovoort? Nou nee, volgens mij is in toenemende mate iedereen wel online en ziet, ziet men wel wat er op Facebook en Twitter gebeurt. Dus, nee, we hebben daar niet één social, social media redacteur als je... Nee. Doet. We hebben daar wel eens over gehad van, moeten we dat niet doen? want toen dachten we, ja, dat is eigenlijk een bezop idee... en ook een heel slecht signaal naar de organisatie... Uh, want misschien is het handig als we allemaal, ja, iets, uh, allemaal digitaal opmust. iets wijzer worden. Ja. En toen ik dat liep te preken, dacht ik. Nou, dan moet ik misschien zelf ook maar eens iets meer gaan doen. <laughs> dus ik zit uiteindelijk op Twitter. Facebook verwaarloos, verwaarloos ik heel erg. En LinkedIn ben ik nog steeds niet toegekomen. Oké, okay. nou, <laughs> gelukkig zit je hier af en toe. Uh, laten we hopen dat als we er de volgende keer over melden. dat ze gewoon in uh, vrolijkheid en frisheid uh, weer gewoon uh, aanspreekbaar zijn, ja. deze twee. En dat het allemaal is opgelost. Uh, we hebben jullie gevraagd om te kijken naar het eerste deel van Iedereen Journalist. Uh, daar heb jij over getwitterd, zag ik ook, Pieter Klein, gisteravond. Ik moet van de NCRV kijken naar iedereen journalist. <laughs> Dat doe ik dan maar, of zoiets, was het. Had je anders niet gekeken? Uh, <laughs> ik ben niet zo'n televisiekijker. Ah, okay. <laughs> het kost zoveel tijd en je wordt uh, niet altijd even veel wijzer. Een medium, de televisie <laughs> ook. Uh, gisteravond was dat bij de NTR te zien op Nederland 2. De, de crisis in de krantenwereld was het onderwerp. Dagbladen doen er alles aan om het hoofd boven water te houden. En in iedereen journalist kwam onder meer Henk Hofland aan het woord. Um, eigenlijk journalist en journalisten zou je zeggen. Uh, het ging over de verleuking van het nieuws. Er gaat linksboven een goede nieuwsfoto. Maar... Die foto's, die nergens iets aan toevoegen. Uh, die alleen maar. Uh, ja. De, de, de, de, de, de, de leukheid, leukheid. De leuk, leuk. Oh, dat vind ik leuk, zeg. Hoe leuk. Dat gaan we op de een zetten. Ja. Ik moest er wel erg om lachen dat hij ook. Uh, NRC Lux noemde die ook leuks. NRC Leuks. Ja. <laughs> ja. wat, wat. Vond je dit onthullend wat hier allemaal gebeurde? Nou. Nee, ik moet zeggen, ik kijk heel erg uit naar het tweede en derde deel. Want ik vond, uh, ja, je eigenlijk moet het wel in dit... samenhang zien, volgens mij. Precies, ja? je moet het in samenhang zien, want ik vond dit een hele lange analyse van iets waar wij het ook al heel vaak hier in het forum over hebben gehad. Dus waarvan, ja, niets nieuws. We weten allemaal dat die krantenoplagen terug, uh, teruglopen en wat er aan de hand is. En uh, ja, je zou kunnen zeggen dat er hier nog niet eens een hele duidelijke analyse werd gemaakt, want inderdaad Hofland had het dan over de... Ja, hoe kan je dat noemen, verleukisering van de, ja. van de journalistiek. En aan de andere kant ging het dan over de komst van, uh, van het internet. Maar uh, ja, ik vond het wel dan in die zin een hele uitgesponnen analyse... waarin ook wel weinig, ja, Alexander Klupping dan... maar nieuwe mensen aan het woord kwamen ja. die... die, die die vertelde wat er, wat, er, hè, wat er voor in de plaats ja. is gekomen. Ja, ik, heb, ik heb het idee, want daarom zeg ik ook... Oh, je moet het volgens mij wel in drieën ja. zien. Want uh, dat wordt volgens mij de volgende aflevering. Dus ja. nieuwe initiatief. En dan ja. aan het eind krijgen we ook alle oplossingen te horen. Dus hoe het dan uh, beter kan. Pieter, is dit leuk voor uh, gewone mensen om naar te kijken? Of is het echt iets voor vakgenoten? Zo'n programma. Ik denk dat het iets van vakgenoot is. En voor mij was het ook allemaal niet zo heel erg uh, nieuw. Ik heb best wel niet meer met plezier gekeken. Ik ja. vond het een beetje saai gemaakt. Maar uh, ik denk dat het voor normaal mensen uh, eigenlijk uh, niet zo interessant is. Men heeft of een krantenabonnement, of niet. Of men consumeert Nieuws Digitaal, of niet. Of men kijkt naar RTL Nieuws, of niet. Ja, ja. en de rest is natuurlijk allemaal soorten van journalisten en uh, het, uitgevers. Het ging wel heel erg alleen maar over kranten had ik het idee. Laten we zeggen, onze, onze media, Radio TV, ja. kwam eigenlijk helemaal niet aan bod. Uh, nee, opmerkelijk. Nee. Ik vond dat wat beperkt. Alsof uh, de digitale wereld uh, geen effect zal hebben op radio en televisie. Mm. Als de verschuiving van reclameinkomst een rol speelt... zal dat overal een rol gaan spelen. Ja. Uh, en bij kranten, dat herkende ik trouwens wel heel erg... is dat zeer laat onderkend. Ja. En de zelfgenoegzaamheid ook van de journalistiek... Ja, dat is van... natuurlijk verschrikkelijk. Echt ongelooflijk. Thomas Leepeltag. Die daar zit te Standhuis. vertellen... Stan Huygens. Uh, in, uh, over hoe, uh, hoe goed men het vroeger had. Ja, al dinieren, er ja. ja, ja niet de kantine, maar grote heel Hij kon altijd die meer. Niet in kantine, maar gewoon oh, buiten. Oh, oh, ja, Even hoeken die Twisteren gelijk inderdaad uh, dat uh, de uh, uh, journalisten. dat het uh, maar goed was dat de crisis was toegeslagen. als ze die Lepotak zo hoorden, hoorden praten. Dat het toch een ah. beetje te ver ging. Maar wat ik wel. Wat ik wel maar aan het denken zetten, eigenlijk wat ik wel vond, is dat het zo duidelijk wordt dat bijvoorbeeld met nu hè, het online eh, kranten verkopen. Dat het enige wat ze doen, is gewoon een zo goed mogelijke papieren kopie maken van, eh, van de krant. Nou, op dat het is ook de kritiek van de nieuwe generatie. En, clubbing zei dat met name ja, van ik, doe eens wat anders. Waar. het is natuurlijk zo makkelijk om er linkjes aan vast te, te, te hangen. En als we iets over, eh, een stukje de, debat uit de, uit de kamer op, eraan vast te zetten. Of. Uh, uh, bij de televisiecommentaar, een klein stukje, een fragmentje van het televisieprogramma. Dat gebeurt allemaal niet. In die zin is het natuurlijk wel uh, ja, heel beperkt. Ik vroeg me ook nog of toen ik het zag, uh, dat Peter van der Meers, die man die moet volgens mij uh, 48 uur in 24 uur stoppen. Want die gaat dus ook nog allerlei zaaltjes langs om trouw abonnee, abonnees uit te leggen hoe, uh, hoe het toch gesteld is met de NSC Hondsband. En we zien hem al overal fantastisch Ja, mooi. <laughs> Prachtig. <laughs> uh, de, de, laten we snel even naar het laatste onderwerp gaan, want dat is ook wel belangrijk. Uh, Knevelen van de Brink, uh, allebei dus twee weken op vakantie de komende maand... en worden dus uh, afzonderlijk vervangen door... Ja, sidekicks, mede-presentatoren. Gisteren was het Wouter Bos. Wat vond je van zijn optreden, Pieter? Ik heb het niet gezien, want ik, ik was druk met een video uit Jemen. En uh, allerlei telefonades. Ja, helemaal niks van gezien? Uh, nee, het is niet gelukt. Nee. Ook niet om terug te kijken. Jij? Ik heb er een stukje van gezien, want het begon met iedereen journalist. zat. Er. Toen kwam er nog iets heel moois over het concertgebouw. Dat vind ik ook, vind ik ook interessant, maar ik heb natuurlijk toch een stukje gekeken. Uh, en ik vond op zich uh, dat hij dat het prima deed. Maar weet je... En de reacties waren ook heel goed, zag ik. Maar daar gaat het mij helemaal niet om. Ik was gewoon totaal flabbergasted dat je een eigen programma hebt als presentator. En dat je dan ja. een week op vakantie gaat. En dat je dan laat vervangen door iemand die je heel vaak kritisch moet interviewen. Ik vind het echt maar zo. Die, maar hard. die discussie hebben we al uh, hier gevoerd. Oh, die heb je al. Hier ja, gevoerd. hebben, we, hebben we al ja, uitgebreid ja. over gehad. Um, die had een hele gekke situatie. Ik zal het even aan jou uitleggen, want je hebt het niet gezien. We hadden Paul Jansen daar zitten van de Telegraaf. Die mm -hmm. dus nu door Bouten Bos werd geïnterviewd. Ja. Terwijl. Eerder dus was het de, waren de rollen omgedraaid. Ja, Ik heb het niet gezien, maar op zich... de constructie lijkt mij gek. Kijk, Wouter Bos is natuurlijk een intelligente waarnemer. Hij is leuk, hij kan heel scherp en spitsvondig zijn. Dus ik kan me voorstellen dat het aantrekkelijk is. Ik vind het ook idioot dat je je eigen programma niet presenteert. Maar ja, dat is kennelijk allemaal normaal bij de publiek. Omroep, zo, tot een geluk. Zo, <laughs> mijn enige foute opmerking van vandaag. Um, maar Wouter Bos en in relatie tot informatie... en Paul Jansen, dat vind ik wel buitengewoon opmerkelijk. Uh, Medegegeven uh, de... De stukjes van Wouter Bos in de Volkskrant. Waarin waar, hij waar die zowel de journalistiek, ja, waar die columnist is. en waarin hij zowel de journalistiek, uh, als de politiek. als zijn eigen rol daarin recenseert. Ja. Daar krijg ik af en toe hele gekke gevoelens bij. Want ik, wie zit je nou te recenseren En spreek je hier nou met mail in de mond of niet? Ja. Hij zei zelfs letterlijk gisteren, toen hij daar kritisch door Paul Jans op gewezen werd... van ja, jij zat er toch zelf bij toen het kabinet tot stand kwam... zei hij, ja, ik, sommige dingen heb ik verdrongen of zoiets. Ja, het is, het is het... ja, maar dat is toch van... Ik, sorry, <laughs> ik vind het een leuke politicus hoor, een spijtmakend, uh, of ex-politicus. Maar dat heeft een soort leugenachtigheid waarvan ik denk, ja, hmm. doe dat maar toch niet. Maar ik snap ook eigenlijk niet zo goed waarom je er gaat zitten. Dat denk ik toch. Het kan toch alleen maar ijdelheid zijn, denk ik. Dat is toch de enige echte gronde reden om, om, om dit te gaan doen. Hmm. Ja, wat, want wat, wat win je er nou mee? Nou. Want even los van alles, hij deed het op zich best aardig. Bedoel, dat, dat moet gewoon nee, gezegd. Precies, maar maar het, het door goed. de verschillende petten was het heel gek maar inderdaad. Maar moet je kijken hoe, hoe journalisten... hoe kritisch die worden bekeken op de klussen die ze ernaast doen. Hè? Waar ze als journalist, als, als dagvoorzitter optreden... weet ik dat belangen niet door elkaar lopen. En dan hier is het één grote... Ja, verwarring is er. Want over een paar maanden zit, zit, zit, zit Wouter Bos daar natuurlijk weer... om over de vuur te worden ondervraagd. En dan heeft hij... Een soort stoelendans, oh. die, die vind ik uh, verwarrend. Vanavond zit Kees Jansma, daar ga je wel kijken, Pieter. Uh, kijk nooit. Nee, ik, ik probeer te vermijden om te kijken. Ik kijk uh, alleen televisie als ik denk: hé, hey, dat wil ik echt even zien of echt even weten. Of als wij het je vragen. Uh, ja, als ik een huiswerk mee krijg. <laughs> ja, Oké. Okay. Nou ja, goed. Vanavond dus Kees Jansma naast uh, Thijs van der Brink. De kijkcijfers waren trouwens wel uh, behoorlijk goed begrepen met Wouter Bos. Ja. Dus dat uh, brengt toch wel weer nieuwe kijkers met zich mee. Ik, als ik ga kijken, is het uit nieuwsgierigheid voor de gastpresentator, moet okay. ik zeggen. Nou, uh, vanavond kan je weer, uh, heb je weer een kans. Uh, dank dat jullie hier waren. Hadassa de Boer en uh, Pieter Klein. We gaan een liedje draaien van McQueen, Clark en Hilman... Als je een beetje thuis bent in de popmuziek, dan weet je dat dat de vroegere birds zijn. Niet uit 1979, hier is Don't You Ride Her Off. In New York skyline Sailed across the ocean blue In alone on a desert island Gene Clark, Chris Hillman en Roger McQuinn. Het zijn de vroegere beurs dus. En don't you write her off. We gaan de nationale nieuwsgur spelen. Dat doen we vandaag met Patrick Maas. Die is 42 en komt uit Rijen. Hartelijk welkom. Dankjewel, Goedemiddag. Werkt in de elektronica? Hè? Ja, klopt. Account manager in de elektronica. En, je, want het gaat toch niet zo goed met die elektronica? Tenminste? Nou, dat valt reuze mee. Wij uh, we verdelen in, in de Benelux uh, alle halfgeleiders aan de producerende partijen. Ah, oké. Okay. Nou, jij zit helemaal aan het, aan het begin zeg maar, van ja. het apparaat wat ik ja. dan uiteindelijk thuis krijg. Inderdaad. Ja, ja, ja, ik snap het. Met name voor de industrie. Ja, oké. Okay. Nou, dat is altijd nodig natuurlijk. Uh, 80 punten was de score gisteren. Dat is de hoogste dus die op het scorebord staat. We hebben nog maar één kandidaat gehad. Daar moet je in ieder geval overheen. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Ik heb uh, twee keer rondje 7 Oude Kleefse baan. Ja. U heeft geen helm op? Ik heb geen helm op, nee. Ik kon hem niet vinden. Oh, hier naar links? Een van de gevaarlijke situaties is het linksaf gaan. Nou, nu we beide handjes aan het sturen, want we gaan hard naar beneden. 7 heuvelen weg, ja. weg. De snelheidsverschillen nemen toe op de fietspaden. En ik heb uh, eigenlijk maar acht uh, traumas gehad. Eerst kijken, dan hand uitsteken. Geweldig. Ja, de klacht over het gedrag van racefietsers nemen met de drukte op het fietspad toe. De Nederlandse TourfietsUnie is een actie begonnen om respect voor medeweggebruikers te stimuleren. Vraag 1. Welk onderdeel kunnen hun fietsers op hun fiets dragen om te laten zien dat ze de actie ondersteunen? Verlichting, denk ik? Dat is niet goed. Het is een groen ventieldopje. Okay tot nu toe zo'n 6.000 van die ventieldopjes verkocht. Vraag 2. In België bestaat dit probleem ook op een weg langs welke rivier in België... zijn zogenaamde pelotonremmers aangelegd om de overlast van wielrenners in te perken? Ik vermoed langs het gelden. Dat is goed, ja. Pelotonremmers uh, zijn elke kilometer 10 ribbels van 1,5 centimeter hoog. België is trouwens boos over de maatregel. De Belgische wielrenner Thomas de Gent zei gisteren vanuit de Tour... straks hebben we geen enkele coureur meer in België. Vraag 3. kop uit de krant, die luidt als volgt. Dit duurt gewoon te lang. Dit duurt gewoon te lang. Gaat dit over 1. De discussie over inenten tegen mazelen in de Bijbelbel duurt al aantal weken nu. Er is nog geen besluit genomen over het al dan niet verplicht inenten. 2. de vakantieverleid DCM-wielenploeg heeft nog altijd geen nieuwe sponsor. In de laatste week van de Tour moet uh, wel bijna een wonder gebeuren... om nog een nieuwe sponsor te vinden. Of drie in het afgelopen jaar werden minder kinderen geboren. Nederlanders stellen het nemen van kinderen uit... vanwege de voortdurende economische crisis. Dit duurt gewoon te lang. Dat is de kop. Ik vermoed optie 2. En dat is goed. Inderdaad, vakantie hoelij. Kop uit het Algemeen Dagblad. Als er geen nieuwe sponsor komt, dan houdt de ploeg op te bestaan. Vraag 4. Welke renner van die vakantie DCM-ploeg... stapte gisteren uit de Tour? Dat is uh, Van Poppel. Ja... Danny. Dat uh, is goed, ja. Hm. Ja, die andere rijdt nog mee. Boy. 19 ja. jaar is hij, ja, de sprinter. Hij Op. ging uh, inderdaad naar huis. Vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Kijk naar de mensen hier. Die vinden het allemaal reuze leuk. Uh, en dat is ook het belangrijkste. En daarnaast is het gezond. Uh, dit is, uh, dus in de Schippers. is een heel gezonde bezigheid. En ja, dit is ook een beetje de promotie van de wandelsport. Do bur, niet door de minister heen praten, dat mag niet. Sorry. Ja. Maar nee. het is goed hoor, Edith Schippers. Ja. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... opende vannacht om 4 uur de 97e Vierdaagse van Nijmegen. Vraag 6. De 81-jarige Bert van der Lans... breekt met zijn deelname aan de Vierdaagse het record van uh, aantal deelnames. Voor de hoeveelste keer doet hij mee? Ik vermoed in de 40, maar ik weet het niet zeker. 67 al. Ja. Radboud Universiteit begint een onderzoek naar de prestaties van deelnemers ouder dan 80 jaar. Ze willen weten hoe het mogelijk is dat je zo vitaal oud kunt worden dat je na je 80ste nog mee kan lopen in de vierdaagse. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen: aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel: wie wordt hier bedoeld? Het gaat dus om een persoon. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik knuffelde via de telefoon. 3. Ik kan niet blijven ontkennen. 2. Niet alleen bezuinigingen maken me minder populair. 1. De oppositie wil dat ik aftreed. Ik denk Rutte mag. kun weet het niet zeker. <laughs> ja, ik denk dat de sommigen in de oppositie dat hier ook wel vinden. Ja. Nee. Het was de Spaanse premier uh, Rajoy. Oh, alles, ja. Uh, want hij, de El Mundo, hè, dat is een Spaanse krant... die presenteerde afgelopen weekend bewijzen... Uh, met het sms-verkeer tussen de premier en uh, Barcenas. Uh, de de sms'jes die ze naar elkaar stuurden... sloten ze steeds af met een knuffel. En uh, de Spaanse oppositie vindt dus dat de premier moet aftreden... vanwege de corruptie die er om hem heen wordt vermoed. Uh, we blijven steken op vier. Dat betekent dat er zometeen in twintig nodig zijn voor een gelijk spel.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 Nou, we hebben het er net uitgebreid over gehad. U mag zeggen of u het eens bent of oneens met die stelling door te sms'en naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En twitteren mag met uh, eens of oneens. Doe het dan met standpunt. Patrick Maas, 42 uit Rijen, is de kandidaat. Dan moeten er 20 goed zijn? Dat wordt heel lastig, maar we gaan Zwaar. het toch uh, gewoon proberen. Ik stel de vraag en dan graag het antwoord. Daar komen ze. De Nationale Nieuwswes. Italiaanse politicus Calderoli ligt onder vuur... omdat hij de minister van Integratie vergelijkt met welk dier? Met een aap. Dat is goed. In welk land kreeg een 91-jarige oud-politicus... gisteren een gevangenisstraf van 90 jaar? Chili. Bangladesh. Wie wordt de nieuwe voorzitter van de brancheorganisatie Cedris? Geen idee. Job Cohen. Op het dak van welk ziekenhuis zijn twee kopendieven op hete daad betrapt? Be in permanent. Het uh. Zaans Medisch Centrum heet het. In welk land hebben activisten van Greenpeace gisteren een kerncentrale bezet? Frankrijk. Goed, de rechtbank in Groningen heeft twee mensen veroordeeld... voor meerdere brandstichtingen in welke plaats? Eihoren. In Winschoten was dat de miljardair Saviris... zal fors gaan investeren in welk land? Egypte. Dat is goed. Vanaf deze week vaart er wat voor soort ambulance... over de Amsterdamse grachten? Een dierenambulance. Dat is goed. Welk dier is volgens Imaris Wageningen UR terug in de Nederlandse Noordzee? Bruinvis. Dat is goed. Medewerkers van welk medicijnfabrikant hebben voor zo'n 375 miljoen euro artsen in China omgekocht? Geen idee. Glaxo Smith Klein, burgemeester Johnson van Londen, wil dat welk vliegveld verdwijnt? Intro. Goed, welk sportmerk heeft het contract met de op doping betrapte topspeler Tyson Gay voorlopig stopgezet? Dat is goed. Dominique Strauss-Kahn gaat aan de slag bij een bank in wat voor land? Rusland. Goed, de universiteit in Bangkok heeft excuses aangeboden voor een muurschildering waarop wie als superheld was afgebeeld? Pas. Adolf Hitler. Hoeveel inwoners per provincie mogen aanwezig zijn bij het afscheidsfeest van prinses Beatrix? 50. Dat is goed. Welke Nederlandse tennissen won gisteren voor het eerst in een half jaar een wedstrijd op Rus. wta niveau Rus is goed. Arangza, Rus. Um, ja, het was moeilijk, want we moesten er 20 hebben om gelijk te komen. In 90 seconden is dat best lastig. Uh, het zijn er uiteindelijk 10 geworden, maar de vier die er stonden komen op 40. En uh, dat is dus niet voldoende. Absoluut niet. Komt op de helft. Jammer. Dus de kaarten voor beeld en geluid gaan mee naar uh, huis de lunchbox, de mok en de lunchradio. Nou, ja, leuk. Maar het is toch een aardig prijs, absoluut. absoluut. Goede reis terug. Dankjewel.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 Kijken dus, altijd wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2.